8 uur, Raymond met het NWS-journaal. De militaire vakbond AFNP wil dat bij zelfverdedigingstraining... altijd een toezichthouder aanwezig is. Dat zei vicevoorzitter Luchthart van de vakbond gisteravond in Nieuwsuur. De toezichthouder moet volgens hem een onafhankelijk persoon zijn... die ingrijpt als de instructeur te veel geweld gebruikt tegen militairen in training. Bij de zelfverdedigingstraining moeten militairen veel klappen incasseren... Bij de bond is een aantal gevallen bekend waarbij militairen daardoor arbeidsongeschikt zijn geraakt. Vorige maand overleed een sergeant van 20 nadat hij kort na zo'n zelfverdedigingstraining onwel was geworden. Thailand kiest een nieuw parlement. Een paar uur geleden zijn de stembureaus geopend. In de peilingen staat de partij van verbannen oud-premier Thaksin voor op die van premier Abishid. Thaksin werd in 2006 door het leger afgezet maar heeft altijd een grote achterband gehouden. Zijn aanhangers, de zogeheten roodhemden, eisten vorig jaar bij maandenlange protesten het aftreden van Abishid... omdat hij onrechtmatig aan de macht zou zijn gekomen. Bij die protesten vielen ruim 90 doden. De partij van Taksin wordt bij de verkiezingen geleid door zijn zus Ying Luk. Zij leidt vooralsnog in de peilingen. Veel taai vinden dat premier Abishid te weinig doet voor de armen. Om gewelddadigheden bij de parlementsverkiezingen te voorkomen is een grote politiemacht op de been... En er is een alcohol- en twitterverbod uitgevaardigd. Een faillissement van Griekenland is tot zeker de herfst afgewend. De Europese ministers van Financiën hebben een nieuw deel van een toegezegde lening vrijgegeven. Griekenland krijgt 12 miljard euro, waardoor het land de komende maanden aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Bijna 9 miljard wordt door de eurolanden geleend, de rest komt van het internationaal monetair fonds. De Griekse minister van Financiën zegt dat de geloofwaardigheid van zijn land nu een stuk groter is geworden. Hij benadrukt dat het omvangrijke pakket bezuinigingen dat de afgelopen week werd goedgekeurd door het parlement snel moet worden doorgevoerd. De ministers van de eurolanden gingen gisteravond akkoord met het vrijgeven van een nieuw deel van een lening van in totaal 110 miljard euro. Over een week praten ze over een nieuwe steun voor Griekenland, waarbij ook banken vrijwillig een rol spelen. In Griekenland is de kapitein gearresteerd van een schip dat met hulpgoederen naar de Gaza-strook wilde vertrekken. Hij blijft tot zeker dinsdag vastzitten. Afgelopen vrijdagavond verboden de autoriteiten een groep activisten om te vertrekken. Ze waren van plan om de blokkade te doorbreken die Israël voor de kust van de Gaza-strook heeft ingesteld. Israël zegt dat het wil voorkomen dat er via zee wapens worden gesmokkeld naar de Hamas-beweging in Gaza. Het schip van de 60-jarige kapitein is een van de negen schepen die vanuit de haven bij Athene naar de Gaza-strook willen varen. Vrijdag probeerde een Amerikaans schip al met hulpgoederen voor de Palestijnen de haven in Griekenland te verlaten. Maar dat werd tegengehouden door de kustwacht. In Amerika heeft een klein vliegtuigje het luchtruim geschonden boven het buitenverblijf van de Amerikaanse president. Het toestel vloog de verboden zone binnen bij Camp David in de staat Maryland. President Obama is daar met zijn gezin om er morgen onafhankelijkheidsdag te vieren. De luchtverkeersleiding kreeg geen contact met het vliegtuigje... waarna een straaljager het onderschepte en naar een luchthaven heeft begeleid. Die piloot had niet in de gaten dat ze vlak bij Camp David vloog. Zwaargewicht Vladimir Klitschko heeft de wereldtitel veroverd van de grote boksbonden. In Duitsland was de 35-jarige Oekraïner in alle 12 ronden te sterk voor David Hay uit Groot-Brittannië. In het duel stonden de belangrijkste wereldtitels op het spel. De enige andere titel in de zwaargewichtklasse is in handen van de broer van Klitschko. De twee hebben ooit afgesproken het niet tegen elkaar op te nemen. De bokswedstrijd in Hamburg was een uitverkocht stadion met bijna 50.000 bezoekers. De Nederlandse hockeysters spelen vandaag in de finale van de Champions Trophy... niet tegen Zuid-Korea, maar tegen Argentinië. Dat heeft de commissie van beroep besloten... Titelverdediger Argentinië heeft met succes protest aangetekend tegen de plaatsing op de ranglijst. Zuid-Korea en Argentinië eindigden gelijk met vier punten. En op basis van doelsaldo werd Zuid-Korea aangewezen als finalist. Maar volgens de reglementen moeten ook de resultaten van de voorronde worden meegerekend. En daardoor is Argentinië alsnog de tegenstander van de Nederlandse hockeysters. De finale van de Champions Trophy is vanmiddag in Amstelveen dan het weer. Vooral in het westen schijnt de zon. In het noordoosten is veel hardnekkige bewolking en kans op een kleine bui. Het wordt 16 graden in het noorden en 20 in Limburg. Morgen en dinsdag veel zon en warmer. En vooral dinsdag loopt de temperatuur op naar zomerse waarden. Dit was het NOS Journaal. Als je ziet dat de welvaart in opkomende markten groeit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 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Smart people met smartphones. Opgelet. Hoger opgeleide dating. Nu ook voor de smartphone. me Are you smart enough? U hoort nu het luidruchtigste dier op aarde. Niet de brulaap, de olifant of de blauwe vinvis. Nee, het vijverdwergduikertje. Maakt relatief gezien het meeste kabaal in het dierenrijk. Het slechts twee millimeter grote waterinsect maakt dit geluid... door zijn penis tegen zijn onderlichaam te wrijven. Vandaar zijn bijnaam de zingende penis. En het geluid van een deur die open en dicht gaat door hier. Nou heb je herrie en herrie. Neem bijvoorbeeld de blauwe vinvis die we nu horen. Die zingt simpelweg het hardst. Hij haalt wel 188 decibel. Maar ja, dat is dan ook een heel grote jongen. Deze dwerg is maar 2 mm en haalt toch makkelijk 99 decibel. Dus relatief gezien is hij de grootste herrieschopper. Toch vinden wij mensen het helemaal niet zo hard klinken. Ja, en dat komt waarschijnlijk door de hoogte die het waterinsect aanslaat. Heel hoge tonen kan een menselijk gehoor niet waarnemen. Dus zodra het vijverdwergduikertje de hoogte ingaat... vinden wij het niet, misschien, misschien niet meer hard klinken... Maar de decibelmeter slaat wel degelijk een flink eind uit. En hoe kleiner de klankkast, des te hoger het geluid. Denk bijvoorbeeld aan een piccolo-fluitje... dat ook boven alle andere instrumenten in het orkest uitkomt. Dus zelfs voor een zingende penis van slechts 2 mm geldt... size does matter. uitstoot van broeikasgassen in de EU moet worden verminderd met 30 procent. Volgende week stemt het Europees Parlement over dit voorstel van GroenLinks... en Europarlementariër Bas Eikhout komt uitleggen... waarom de huidige doelstelling 20 procent hopeloos achterhaald is. Een tas van krokodillenleer, een tijgervellertje voor op de bank. Toeristen hebben vaak geen flauw idee wat voor gevolgen... de aanschaf van een ogenschijnlijk leuk souveniertje heeft. Dierenbeschermingsorganisatie IFAW staat tijdens de vakantieperiode op Schiphol om reizigers te waarschuwen. En wij flyeren even mee. En het laatste kwartier van deze uitzending is bestemd voor onze vroege kuikens. Onze hele jonge collega's. die onder andere op pad gaan met een geleidehond. En we wandelen straks uh, in deze uitzending moeiteloos van Den Haag naar Rotterdam. En terug. En ja, dat ga jij doen, hè? Heb je hebt je wandelschoenen aangetrokken? Zeker. Wij zijn Menno Bentveld en Janine Abring en tot 10 uur zijn wij Vroege Vogels. De Moonwind speelt in het derde deel uit het Divertimento nummer 4 in Besgroot. Van de Spaanse componist Vicente Martijn Soler. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Het barst dit jaar van de witgatjes gatjes in Nederland. Langs sloten in modderpoeltjes, overal kom je ze tegen. Witgatjes gatjes zijn te herkennen aan hun witte snuit... En eh, wie ze nog wil zien, moet snel zijn, want de eerste najaarstrek is al van start gegaan. Ik heb hier witte stuit staan. Een snuit of een stuit? Het is uh, op het de of de voorkant of de achterkant? Nee, dat is, is ook een witte snuit. Sorry. Op onze fenolijn geen wit gatjes, wel andere lingen. Luister naar deze samenvatting van de meldingen op 035 6711 338. Dit is Jacqueline Noordman uit Amsterdam, buiten Dit is vast de laatsteling. Het kan haast niet anders. Het vijfde merelnest in onze heg. De ouders vliegen fluitend op en neer. Met dit nest lijken ze het blijst Henk Scheffer is mijn naam. en ik ben erachter gekomen dat het zeer waarschijnlijk de grote Dunne prachtkever is... die ik gezien heb in de Kennemerduinen. En die heeft nog een mooie Latijnse naam, de Chalcofora mariana. Ik spreek met Joke Klaasing uit Eindhoven... En ik ben de afgelopen week uh, op het Oerol-festival in Terschelling geweest. Ik moet even vertellen hoe onvoorstelbaar veel mussen ik daar gehoord heb. Er zijn er zoveel, overal. Het is echt geweldig. Ze zijn zo leuk om te horen. Tjiep. U spreekt met Klassien Kok. Ik liep vanmorgen met de hond op de Vugse heide en kwam op een van mij niet bekend plekje. Nu ontdekte ik daar een veld met honderden exemplaren van de kleine zonnedouw, die juist in bloei aan het schieten was. Wat een verrassing! Met Marjolein Boekhoven te dieren. Op de kans houdt ze heide, op het niet verbrande gedeelte plukjes bloeiend hei en wat meer pollen bloeiend dophei. En langs de weg prachtig bloeiend zilverschoon. Toch nog hoopvol. In dit gebied waar zoveel verwoest is. Met vader Willy Broddes uit de Wild. op het Jacobskruiskruid. zie ik nu de rupsen van de Jacobsvlinder. met geel-zwarte kleuren. Dat betekent: pas op, ik ben giftig. En op 27 juli zag ik de eerste bruine zandoogjes. De eerste zomervlinders. Hallo, dit is Martine van Dam in Wichmond, de Achterhoek. Ik wil even melden dat in mijn wilde plantentuin... de heel zeldzame kleefsalie bloeit. Vissie van Leent uit Wassenaar. Rijdend richting Leeuwarden over de afsluitdijk. Vlak voor de afsluitdijk, rechts in een weiland. Heel duidelijk zichtbaar. Een innig gelukkige lepelaar. Dit waren de bellers naar onze venolijn. Bij Frater Willy Borders hoor je altijd uh, muziek op de achtergrond. Ja, dat is ook wat een mooi klassiek Prachtig, piano. Die ik zat te twijfelen of we dan ook die muziek moeten afkondigen. Net zoals onze eigen muziek. Dan <laughs> moet Frater Willy Borders ons een muziekspeellijst uh, toezenden. Blijft u bellen naar 035 671 338. Welkom in tuinreservaten.nl... Gastvrij voor de bij. Dat is de titel van een uh, nieuw project bedacht door Ina Ruiter. Tuineigenaren die een bijenkast huren kunnen van hun bijen genieten... zonder dat ze er maar iets voor hoeven doen. Dit dankzij de Imker die de bijen in de gaten houdt en natuurlijk verzorgt. De eerste kast is geplaatst bij Adriaan de Boer in Bussum. Carla van Lingen is bij hem op bezoek met initiatiefneemster Ina Ruiter... en Imker Pem van Stratum. Prachtig. Een heleboel bijen die aan een grote raad hangen van minstens 20 centimeter lang en centimeter 30 breed. Ja, als je hier kijkt, deze cellen hier in het midden, ja. dan zie je op de bodem zie je kleine witte ja. stokjes staan. Dat zijn de eieren. En daaromheen zie je een krans met allemaal prachtige kleuren. Dat zijn allemaal kleuren van, verschillende kleuren stuifmeel. En daaromheen, aan de buitenkant, zie je dat er uh, vloeistof in de raten zit. En dat is natuurlijk uh, nectar of honing. Of, uh, honing en wording waarschijnlijk. Hè? Deze kast staat hier een week of zes inmiddels. Ja. Waarom heb je het gedaan? Omdat ik het initiatief van uh, uh, INA uh, erg sympathiek vind. Ik uh, ben blij dat ik een heel, ja, heel klein steentje kan bijdragen aan uh, uh, het voorkomen van bijsterfte. En doet u er iets aan? Uh, nee, nee, dit zijn de makkelijkste huisdieren die, die ik ooit <laughs> nee, Ik hoef geen flooie uh, bandje om te doen. Nee, nee, u blijft er ook helemaal vanaf? Ik, uh, ik kijk af en toe en uh, dat is het. Nee, voor de rest hebben we gelukkig de, de, de echte imkers. En uh, de imker vandaag is Pan van Stratum. Ik vind het al opvallend dat er een aantal vliegt met dit weer. Ja, de bijen zijn heel opportunistisch. Als uh, ze gaan de temperatuur toelaten, hè, dat het boven de 13 graden is... dan gaan de scouts altijd op pad om te kijken of er ergens wat te vinden is uh, wat van hun gading is. Maar ja, als de temperatuur laag is, dan produceren de planten natuurlijk relatief minder nectar... dan dat het uh, lekker warm is. En uh, als er bijtjes terugkomen met een goede voedselvangst... Dan gaan ze andere bijtjes recruteren. Ik ga met me mee als je zoveel hoek ten opzichte van de zon vliegt, zoveel kilometer. Dan ga je dit proeven. Dan gaan ze elkaar laten proeven wat het dan is. En ze en wijzen dan... elkaar echt de weg, hè? Ze wijzen elkaar de weg, ja. ja, ja precies. Ja. Ina, het is jouw initiatief in haar huidig. Ja? Hoe kwam je op het idee? Ja, ik wil dat de bij gewoon normaal wordt als huisdier. Dat is eigenlijk kort gezegd dat ik wil. Want je kunt ze heel makkelijk houden. Je kunt ze heel makkelijk houden. Er zit bestuiving. Het is hartstikke leuk. Het is educatief, ook voor je kinderen en kleinkinderen. En het is goed voor de bijen. Het is goed voor de bijen. Het is goed voor uh, de beplanting. Het is goed voor de imker. Uh, ja. Mensen die bijen in de tuin worden misschien zo enthousiast dat ze zelf gaan imkeren. Want we moeten voorkomen dat de imker uitsterven. Die bijen die redden het wel. <laughs> het liefst zou ik zien dat een bijenkast in de tuin net zo gewoon is als een. Als een kat in een huis. Dus iedereen kan een bijenkast hebben bijna, als je een tuin hebt. Als je een tuin hebt, kan iedereen een bijenkast hebben. Zo simpel is het. Ja. En mensen hoeven geen kennis te hebben van de bijen. Dat komt vanzelf nee, wel. Nee, dat komt interesse. vanzelf. En als ze geen interesse hebben en ze willen alleen die bijenkast, ook goed. Want die imke die komt altijd langs om uh, de bijen te verzorgen. Ja. En die imke die gaat natuurlijk ook het een en ander vertellen erover. Ja. Dus uh, misschien worden ze erdoor gegrepen. Je bent nu aan het vertellen hoe het werkt met de bijen. Ja. Nou, we staan we gaan, als Voordat je een bijenkast openmaakt... is het altijd heel erg leuk om even te kijken naar de vliegplank. Om te zien wat daar gebeurt. En de vliegplank, dat is, het dat is de, de Dat is het. Er zit een plankje uh, bij de vliegopening. En kunnen als de bijen aankomen, vliegen, dan kunnen ze daarop landen. En daarna lopen ze naar binnen. Dus als je goed kijkt, dan zie je nu... Uh, elk... Een paar seconden komt er een bijtje thuis. Ja. Oh, hij is net naar binnen. Ja. De oranjus, ja. Klompen ja. aanzetten. Maar het is ja. belangrijk dat het ook... ja, Zie gaat... ja, je, ziet, hij ja. heeft geel. Dat is ja. denk ik uh, dat soort gele kleur uh, en vorm uh, van het klompje. In dit moment van het jaar is het meestal linde. Onder dit houten dak zit een hele oh. mooie perspectiefplaats. En dan kunnen we doorheen kijken. Ja. En dan kan je de bijtjes zien. Zonder dat je de boel uh, enorm hoeft te... Uh, Storen. Je ziet de bovenkant van de, van de latjes waar de raten aangebouwd zijn. Gehuild ja, van de bijen. En bij, daartussenin zitten allemaal bijtjes. Ja. En wat voor soort bij is dit nu? Welk? Het is de gewone honing. keuken, de gewone honing honingbij. Oh Apis, melifera, melifera. En ja. hoe vaak kom je, worden deze kasten gecontroleerd in de tuinen? Hoe vaak moet je komen? O, om dagen zoals dit is, een heel week slecht weer. Je hebt een heel klein volkje met weinig voedselvoorraad. Moet je hem toch een beetje helpen en zou je wat vaker moeten kijken. Maar eh, als het volk een beetje een formaat heeft, dan kan het dus gewoon autonoom zelf groeien. En dan hoef je daar helemaal niet zo vaak heen. Wat is nou uh, een ideale tuin voor bijen? Hoe ziet hij eruit? Ja, daar maakt eigenlijk helemaal niks uit hoe je tuin eruit ziet. Al heb je een balkon in de stad, dan is het ook goed. Als de omgeving maar goed is. Hè? Die bijen die vliegen kilometers in de rondte. Ja. Dat betekent dat, ze, dat er eigenlijk altijd wel ergens iets bloeit waar ze stuifmel kunnen halen. Voor de nectar zijn ze toch meer afhankelijk van, de, ja. van bomen. Dus je hebt dan de, de fruitbloesemdingen in het voorjaar. Ja. Nu bloeien de lindes. Ja, en er zijn toch een heleboel dorpen en steden waar lindebomen allemaal zijn. lindebomen staan. Dit volkje is in mei uh, in de kast gehangen en toen waren er drie straatjes bijen. De ja. straatjes, dat is de, de plek tussen de raten waar ze heen en weer lopen. En op die manier kan je heel snel kijken hoe groot zo'n volk is. Nu hebben we al 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ze zijn allemaal aan het zevende straatje bezig. Wat een grote groeps, hè? En hoeveel zitten er in totaal? Is dat moeilijk te schatten? 5.000, tussen de 5 en de 10.000 bijen, denk ik. Ja, is lastig te schatten. Zullen we de kast weer dichtmaken? Ja. Er zitten nog twee aan de onderkant, hè? Of moeten ze het zelf maar zien? Ze... Ja, die lopen wel weer naar binnen. Oh. Ja, die lopen wel naar huis. Ja, dat is eigenlijk heel zelfredzaam, bijen. Wilt u nou ook een bijenvolk in uw tuin of op het balkon? Dus hè, dat kan ook. Voor meer informatie kunt u terecht op tuinreservaten.nl. Met de cyclus Castillos de España van de Spaanse gitaarcomponist Federico Moreno Torroba was dit Simancas. De vrede stilte op de Waddenzee wordt het eerste weekend van augustus wreed verstoord. In het marsdiep tussen Den Helder en Tessel worden dan de wereldkampioenschappen powerboat Racen gehouden. De provincie Noord-Holland heeft deze week vergunning afgegeven voor het racen met speedboten in een natuurgebied. De Waddenvereniging is er fel op tegen dat deze lawaaiige en vervuilende wereldkampioenschappen in de natuur worden gehouden. Directeur Arjen Berghuizen legt uit waarom. Nou, we gaan een tiental van die supersnelle boten, die kunnen wel tot zo'n 225 kilometer per uur. Die, die gaan een paar dagen lang over het water scheuren. maken daarbij een hoop lawaai. Wat is het effect daarvan op de natuur? Nou, in ieder geval hebben de, de vissen en dieren die echt heel dichtbij zijn... Daar is het heel gevaarlijk voor. Uh, vissen die uh, te veel lawaai uh, over zich heen krijgen, kunnen daar zelfs van sterven. Uh, maar daarnaast heb je voor een hele hoop dieren, zoals bruinvissen en, en zeehonden. Uh, bruinvissen zijn van die soort uh, dolfijnen uh, die we hier in Nederland ook hebben, walvisachtigen. Die hebben daar ongelooflijk veel last van, want die, die kijken onder water uh, met gebruik van geluid. He, een soort van uh, Nou, Die hebben natuurlijk hartstikke veel last van uh, veel uh, lawaai onder water dan nou zou je kunnen zeggen, ja, het is het Marsdiep, het is aan het randje van de Waddenzee. Ja, maar juist daarom. De Waddenzee is, een, uh, is natuurlijk een prachtig gebied, met een uniek gebied in, in, in de wereld. De wereld erfgoedstatus heeft gekregen. En aan de rand van zo'n bijzonder gebied moet je zoiets niet gaan doen. Uh, er wordt wel eens gezegd, van, ja, er varen ook allerlei boten. Uh, juist daarom moeten we heel voorzichtig zijn met alles wat we extra doen... Op, om, om zo'n mooi gebied uh, te gaan belasten. Nou heeft de provincie Noord-Holland wel een vergunning afgegeven daarvoor. Ja, ik vind, wij van de Waddenvereniging vinden het echt onbegrijpelijk dat de provincie daar zo makkelijk mee omgaat. Zo'n werelderfgoed, daar moet je als, als land heel zuinig op zijn. Daar moet je trots op zijn. Daar moet je uh, juist willen versterken waar het goed in is. Hè? Dat gebied staat bekend om rust, ruimte en natuur. En in zo'n gebied ga je toch niet met uh, lawaaiige speedboot aan de slag. Uh, ik, ik begrijp best dat mensen graag naar die boten willen kijken. Maar doe doet het wel ergens anders. In Scheveningen of... Uh, in, in, in Muiden, maar niet, niet in het mooiste natuurgebied dat we hier hebben. Gaat de vereniging nu protest aantekenen? Ja, wij gaan wij blijven ons hier tegen verzetten. Dat doen we echt al vanaf het begin dat we hiervan hoorden. En uh, we willen ook vragen dat mensen uh, ons daarbij willen steunen. We hebben op onze website is de mogelijkheid om een berichtje te sturen naar. Uh, naar de gedeputeerden van de provincie om uh, uh, ons te ondersteunen in onze activiteit uh, tegen dit evenement. Een digitaal kaartje voor de gedeputeerden voor Ja Bond met daarop de tekst: Powerbootreces op de Waddenzee, de groeten. Aldus, directeur Arjan Berghuizen, steun de Waddenvereniging en protesteer ook tegen deze vredeverstoring van de natuur. Hoe u dat kan doen vindt u op vroegevogels.vara.nl. 40% minder files, schonere lucht en meer openbaar vervoer. Dat zijn de uitgangspunten van een nieuw mobiliteitsplan van Milieudefensie voor Rotterdam en Den Haag. De Randstad als groene metropool. Nou, Menno, jij staat op dit moment in de buurt van Rotterdam. Met de snelheid van het licht ben je daarheen gegaan. Je staat daar samen met campagneleider Willem Verhaak. En je bent aan het rommelen, zo te horen. Ja, er wordt hier nog wat gebouwd. Ja, Willem Verhaak, ik, ik sta hier naast jou... Zoals Janine zei, hier op het gras voor het kapitaal. Beschrijf jij eerst maar eens even, wat zien wij hier voor ons liggen? Ja, hier zien we een hele grote maquette. Zo'n 40 vierkante meter, uh, 6x6. En dat is de regio Rotterdam-Den Haag. En daar uh, willen wij laten zien hoe je een duurzame uh, bereikbaar... Uh, voor Rotterdam duurzaam bereikbaar kunt maken... in plaats van allemaal snelwegen aan te leggen. De groene metropool hebben jullie hier aangelegd. Um, ja, een, een enorme maquette zeg je, het is een hele grote kaart van dit gedeelte van Nederland. Met allemaal huisjes en koetjes en um, treinbanen. Ik herken daar de Brio-baan van mijn kinderen, uh, zie ik daar nog liggen. Um, en wat is een groene metropool? Even heel kort. Nou, een groene metropool is een metropool waar mensen aangenaam kunnen leven en goed bereikbaar is. Dus waar natuurgebieden als Midden-Delfland en het Bergse Bos behouden blijven. Ja, dus jullie hebben daar een plan voor. Dat gaan we na half negen allemaal bespreken. En dan staan we nog steeds hier buiten voor het kapitaal... waar het inmiddels wat mooier weer wordt boven de groene metropool. Nou, tot zo na het nieuws van half negen. Werken in de kinderopvang, dat ging niet meer. Ik was constant moe en ik had overal pijn. We dachten eerst dat het psychisch was. Ik had net een scheiding achter de rug. Maar uiteindelijk bleek het reuma. Nou, daar sok ik wel van. Die crash was alles voor me.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 Bij zelfverdedigingstrainingen van militairen moet altijd een toezichthouder aanwezig zijn. Dat wil de AFNP. De militaire vakbond vindt dat de toezichthouder een onafhankelijk persoon moet zijn... die ingrijpt als de instructeur te veel geweld gebruikt in de training. Bij de zelfverdedigingstraining moeten militairen veel klappen incasseren... en vorige maand overleed een sergeant naar zo'n training. Thailand kiest vandaag een nieuw parlement. In de peilingen staat de partij van de verbannen oud-premier Thaksin voor op die van de zittende premier Abishit. In Amerika heeft een klein vliegtuigje het luchtruim geschonden boven het buitenverblijf van de Amerikaanse president. Het toestel vloog de verboden zone binnen bij Camp David in de staat Maryland. President Obama is daar met zijn gezin om morgen onafhankelijkheidsdag te vieren. Het vliegtuigje werd door een straaljager onderschept. De piloot had niet in de gaten dat ze vlak bij Camp David vloog. En de Nederlandse hockeyster spelen vandaag in de finale van de Champions Trophy niet tegen Zuid-Korea, maar tegen Argentinië. Zuid-Korea stond op basis van doelsaldo in eerste instantie in de finale. Maar Argentinië wees de commissie van beroep erop... dat ook de resultaten uit de voorronde moeten worden meegerekend. De finale van de Champions Trophy is vanmiddag in Amstelveen. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. De komende dagen komt er steeds meer ruimte voor de zon... maar het noordoosten zal nog lang moeten wachten. Vandaag zijn er in de zuidwestelijke helft van het land... flink zonnige perioden en slechts een paar wolkenvelden. Het noordoosten en oosten kan met veel dikkere wolken... waaruit zelfs een spat regen kan vallen. In het zonnige zuidwesten wordt het 19 of 20 graden... terwijl de temperatuur in Groningen blijft steken rond de 16 graden. Er staat erbij een matige, op de wadden vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond en vannacht verandert er weinig aan de situatie. De minima liggen tussen 8 graden in opklaringsgebieden en 12 onder de bewolking. Morgen schuift de grens van de bewolking maar nauwelijks op. Het noordoosten en oosten hebben nog steeds veel bewolking. Elders schijnt de zon volop en wordt het 20 graden of meer. Dinsdag belooft het vrijwel overal zonnig te worden en wordt het lokaal zomers warm. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger. Spreekt dit tot uw verbeelding? Dan bent u bij de Robeco Zomerconcert aan het juiste adres.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 Na het nieuws van half negen zijn wij gewoon te toe aan een columnist. En dat is deze week. Marjoleine de Kees Moeilijker. Kees Moeilijker, conservator van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. En jij ja, schrijft maandelijks bij ons aan. Uh, ik moet eerlijk bekennen, ik heb geen flauw idee waar je column over gaat. Want je hebt hem pas gisteren geschreven, toch? Ja. ja. Ja, ik was een beetje laat. Maar... Ik was een beetje laat. Nou, ik uh, laat me verrassen. Wat komt er vandaag uit de koker van Kees? Happy Feet is niet gelukkig. Heeft u het ook gehoord van die arme pingwin in Nieuw-Zeeland? De keizerpingwin, de grootste van de 17 pingwinsoorten... is 20 juni levend aangespoeld op een strand nabij de hoofdstad Wellington. Buiten Antarctica is de soort zeer zeldzaam. Noordelijker dan 60 graden zuiderbreedte worden ze zelden gezien. Heel soms verschijnt er een op het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika... en de noordelijkste waarnemingen betreffen drie exemplaren op zee... halverwege Argentinië en een eenling die op 5 april 1967... in het uiterste zuiden van Nieuw-Zeeland strandde. Ook de, vorige, ook de vogel die vorige week bij Wellington opdook... heeft een recordafstand van ruim 3000 kilometer zwemmend afgelegd. Want u weet... Pinguins kunnen niet vliegen. De keizerpingwin zwemt met een gemiddelde snelheid van 10 km per uur. Dat betekent dus 12 tot 13 dagen non-stop zwemmen... in een rechte lijn van Antarctica naar het strand waar hij aan land stapte. Een hele prestatie. De lokale bevolking en de media behandelen de vogel niet voor niets als troeteldier. De pingwin, inmiddels Happy Feet genoemd naar de film uit 2006... stond vorige week nog monter op het strand... De hoop bestond dat hij weer in zee zou verdwijnen. Maar helaas, zijn gezondheid verslechterde snel. Toen werd waargenomen dat hij zand en takjes begon te eten... greep de in de haast opgerichte Pingwin-commissie in. Happy Feet werd in een koelwagen overgebracht naar de dierentuin van Wellington. Daar constateerde men uitdroging en werd er ruim drie kilo zand uit zijn maag gepompt. De ingreep werd verricht door een team van specialisten, waaronder de vooraanstaande maag leverarts John Wyatt. De dierentuin, die de kosten van de behandeling en verpleging... in een speciaal gekoelde ruimte voorlopig begroot op 10.000 dollar... zorgt ervoor dat het publiek het allemaal ter plaatse en online live kan volgen. Inmiddels is er ook een inzamelingsactie begonnen. Help, happy feet. De mens handelt in dit soort situaties sentimenteel. Een op hetzelfde strand aangespoelde naar ademhappende vis was aan zijn lot overgelaten. Een charismatische en aaibare pingwin wordt gered, tussen aanhalingstekens. Toch is deze tien maanden oude keizerpingwin een loser, een kneus gedoemd tot een vroegtijdige dood. De vogel is niet voor niets verdwaald en in een vijandig warm klimaat ver van zijn soortgenoten terechtgekomen. De kans dat hij of zij zich ooit buikschuivend over het ijs zal verplaatsen op weg naar een broedplaats is niet En dat is niet erg. Vogels raken doorlopend gedesoriënteerd, trekken de verkeerde kant op om eenzaam weg te kwijnen. Dat is uiteindelijk ook het lot van deze keizerpingwin. Zelfs nu hij Happy Feet heet en mensen zich liefdevol over hem bekommeren. U hoorde het Allegro uit de sonate in A klein van Alessandro Scarlatti. Uitgevoerd door het ensemble Londen Barok met op de blokfluit, u had hem natuurlijk herkend, Conrad Steinman. En uh, Menno, die heeft net met zijn gimpen maat 42 volgens mij het torretje van Rutte uh, platgetrapt. Uh, Menno, jij staat nog steeds uh, uh, ja, in uh, de maquette van de groene metropool, hè, buiten hier bij het kapitaal. Uh, ja, dat klopt, Janine. Ja, het is uh, geen maat 42, maar 46. Maar inderdaad, oh, ik sta groter. hier samen met Willem Verhaak van Bonne Milieudefensie bij een reusachtige maquette. Nou, ik denk dat het wel 8 bij 6 meter is van de groene metropool. En uh, voor het nieuws hadden we het erover. Willem, zeg nog heel even ineens in Hoe groot is die groene metropool? Nou, die maquette, zoals die hier ligt, is 40 vierkante meter. Ja, maar het gebied? En het is de regio Rotterdam-Den Haag. Ja. En wat is nou uh, de, de essentie van jullie plan, de Groene Metropool? Nou kijk, er zijn heel veel files, ook uh, in de regio Rotterdam. En uh, het kabinet wil het oplossen door alsmaar nieuwe snelwegen aan te leggen. Bijvoorbeeld als je hier kijkt, uh, moet er een snelweg tussen de A13 en A16 kopen. Gaan we lopen nu even de maquette op. We lopen via Oud-Beierland, het zuiden, Roon, Hoogvliet, sta ik nu Zuidplein. Nu staan we midden in Rotterdam. Je wilde even iets aanwijzen? Ja, en dan gaat er een snelweg dwars door het Bergse Bos. En die moet dan vervolgens uh, doorgestoken worden door het prachtige A4 met, de, of, uh, uh, met het Elflandgebied. naar de Blankenburgtunnel op de A20. Dus een, uh, die mooie groene buffer die je hier zit, ziet, tussen Den, Den Haag en uh, Rotterdam, die wordt dan doorkruist door nieuwe snelwegen. Ja, de oplossing van het kabinet uh, voor de, het fileprobleem is... Extra asfalt. Nu zeggen jullie, wij kunnen 40% minder uh, files uh, garanderen. En, en een beter uh, leefklimaat, minder CO2-uitstoot. Hoe gaan jullie dat doen? Ja, wij hebben met veel regionale experts gekeken... van hoe kun je de bereikbaarheid van de regio verbeteren. En dan ontkom je niet aan beprijzing op de ring van Rotterdam. Dat kan regionaal worden ingevoerd. En uh, dan betaal je dus voor het gebruik van de auto... in plaats van het bezit van de auto. Voor elke kilometer betaal je geld. En ook als je tijdens de spits betaal je een extra spitsheffing... Nou, dat hebben we door laten rekenen door uh, een, model, een verkeersmodel dat ook door de overheid wordt gebruikt. En daaruit blijkt dat de files met 40% dalen zonder nu asfalt aan te leggen. En uh, daardoor bespaar je ook heel veel geld. En dat geld kun je investeren in bijvoorbeeld een spoorwegverdubbeling uh, verdubbeling tussen Delft en Rotterdam. Of het ombouwen van uh, het stoptreintje richting Hoek van Holland naar, uh, naar een lightrailverbinding verbinding wat veel meer capaciteit geeft. Ja, die loopt nu voor onze voeten langs, hè? de, de lightrail... vanaf Hoek van Holland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam. Dus zo komt die dan aan. En dan zie ik ook nog allemaal blauwe lijnen op de kaart, op ja. de maquette. Ja, de fiets wordt steeds beter alternatief voor veel mensen. Want je, ja, je hebt de elektrische fiets... dus je kunt zonder te zweten met uh, de rug in de wind naar je werk uh, toe fietsen. Dus we hebben een netwerk van fietsnelwegen bedacht... Deels, uh, van klein deel, wordt hij al aangelegd, maar wij willen er veel meer in investeren. Dat kan als je bezuinigt op nieuw asfalt. En dan kunnen mensen uh, naar alle kanten van de regio op Prachtige fietspaden, twee baans uh, en, en met tunnels en, uh, en uh, overkappingen desnoods. Ja, het ziet er heel georganiseerd uit. Ik zie grote fietsnelwegen van, nou ja, eigenlijk vanaf Scheveningen... Uh, Pijnakker, Berkelrode, Heesel, Rotterdam en dan richting Dordrecht. Um, nu zei je daarnet, 40% minder uh, files. En een belangrijk onderdeel is dus die beprijzing. Er komt kilometerheffing in, dit, in deze groene metropool. Um, krijg je daar de handen voor op elkaar? Nou ja, kijk, dit kabinet wil het absoluut niet. Eh, daarmee is de VVD natuurlijk de verkiezingen ingegaan. En die verkiezingsbelofte wil ze houden. Maar partijen als het havenbedrijf van Rotterdam zeggen ook... er moet een kilometerheffing komen, anders blijven we hier in de file staan. Maar dan moeten hun vrachtauto's toch ook gaan betalen? Ja, maar goed, het is voor hen toch voordeliger als ze door kunnen rijden... dan als ze maar in de file staan. En door de kilometerheffing matigen wij eigenlijk de groei van het autoverkeer. In ons plan groeit het nog een paar procent op 2020. In de huidige plannen met 20 procent groeit het autoverkeer dan nog... Ja, en dan loopt het vast en in de drukke Randstad kun je eigenlijk niet eh, nog meer auto's verwerken. Ja, nu zeg je al, dit kabinet uh, is, is daar niet heel erg uh, happig op, hè, op uh, kilometerheffing. Uh, en dan kom je toch nu met zo'n plan. Wat heeft dat dan voor zin? Ja, maar wij sorteren een beetje voor op een uh, volgend kabinet. <laughs> um, wij hebben dit nu uh, plan uh, ontwikkeld voor regio Rotterdam-Den Haag. Wij willen het voor de hele Randstad doen en ook voor de drukke plekken in Eindhoven. Zodat we over twee jaar eigenlijk voor alle drukke gebieden in Nederland een alternatief hebben liggen... En je kunt er vergif op nemen dat binnen 1, 2 jaar die kilometerheffing toch weer op de politieke agenda komt. Want als maar nu en meer asfalt aanleggen, ja, dat, dat snapt iedereen, daar kun je niet mee doorgaan. Nee. Nu zijn jullie kort geleden ook met deze maquette eh, bij de Tweede Kamer geweest. Hè? Jullie hebben hem daar uitgerold en helemaal opgebouwd. Eh, het is een enorm werk, want jullie zijn hier al een, een tijdje bezig met het bouwen van deze maquette. Prachtig. Hoe is daarop gereageerd in Den Haag? Ja, het was erg leuk in de hal van de Tweede Kamer. Eh, nou, er was heel veel waardering voor ons eh, door Timmer de plan. En eh, de commissie Infrastructuur en Milieu heeft minister Schulz opgedragen... om een reactie te geven op ons plan voor 1 september. En er komt ook een hoorzitting in de Tweede Kamer... waar ook ons plan behandeld gaat worden. Heeft minister... We lopen even een paar stappen verder. Even... We stappen op rode reis. Ik sta bijna op een fiets. En Blijswijk en Waddingsveen, daar staan we meer in de polder en draaien we ons om. Ja, dit is ook een prachtig gezicht. Uh, heeft de minister hem zelf gezien? Uh, nee, de minister was uh, helaas er niet bij. Uh, maar goed, ze heeft wel uh, ons onderzoek gekregen. Ze heeft ook toegezegd dat ze een uh, reactie zal geven. En ja, ook de minister heeft gezegd van, kilometerbeprijzing zoals we bedacht hebben willen we niet. Maar een vorm van beprijzing, ja, dat is misschien toch wel uh, mogelijk. Nou zijn de files de afgelopen periode al flink afgenomen. Economische crisis, maar ook extra asfalt. Ja, natuurlijk. Hè. Als je enorm veel afval aanlegt... dus al in het begin zullen de files afnemen... maar je zult zien, en dat, dat, dat blijkt ook uit alle onderzoeken... dat binnen een aantal jaar die wegen toch weer vollopen. lopen. Want mensen merken van... hé, hey, ik kan snel van A naar B. Uh, weet je wat, ik, uh, ik neem een baan verder, uh, verder weg... want dan ben ik toch snel op mijn werk. Ja. En langzamerhand... Verandert zich gedrag van mensen, waardoor er weer meer auto's op de weg komen, waardoor het weer vastloopt. En niet te vergeten, de lucht viezer wordt en meer CO2-uitstoot komt. Nu hebben ze in Londen ook zo'n plan uitgevoerd. Hè? Daar moet je ook betalen als je de stad in wilt. Verkeersloop flink afgenomen, toch? Ja, ja dat is een enorme goede resultaten. En het, het, het leefklimaat in Londen is in het centrum veel beter geworden. Maar de hebben... luchtkwaliteit? De luchtkwaliteit is daar ook verbeterd, maar nog onvoldoende. Dus ze moeten die plannen verder doorzetten. De huidige burgemeester wil niet zoveel. En met ons plan. Uh, verbetert de luchtkwaliteit ook. De uitstoot door auto's neemt zo'n zo kleine 10 af met ons plan. En ook de co 2 uitstoot neemt behoorlijk af. Dus alles wat het kabinet nu doet, leidt tot meer luchtvervuiling en uh, meer broeikasgassen. Wat wij doen, is het autoverkeer temperen. Vrachtverkeer uh, uh, ook efficiënter maken, door het duurder te maken. Waardoor je een leefbare en ook bereikbare randstad hebt. Als de minister nou toch zomaar zegt, we verwachten het niet hè, samen. Maar uh, Willem, ik heb er een nachtje over geslapen. We doen het. Wanneer zou dit er dan liggen? Nou, dat kan eigenlijk heel snel, want de kilometerheffing zoals we bedacht hadden... daar komen er allemaal kastjes in, auto's, allemaal duur en ingewikkeld. Maar hier kun je eigenlijk op de ring van Rotterdam, met kentekenregistratie kun je zo kijken wie bevindt zich waar op de ruit en die moet daarvoor betalen. Dus die kilometerheffing die kun je snel invoeren. Ja, al die investeringen in spoorverdubbeling, light rail, die zal, zal een jaar of vijftien duren. Maar dan al die je... fietspaden? Precies al die fietspaden, maar dan heb je wel een prachtige groene metropool. En daar is het om ons om te doen. Ja. Uh, na dit plan, je zei het straks heel kort, uh, volgen ook, volgt ook een plan voor bijvoorbeeld Amsterdam-Utrecht? Uh, ja, daar uh, kijken we nu al naar. Daar zijn we al mee bezig. En uh, zo zullen we in iedere regio campagne voeren. En uiteindelijk richting Tweede Kamerverkiezingen in, wanneer is het? 2014. Uh, ja, proberen zoveel mogelijk politieke partijen in dit plan mee te krijgen. Uh, je zei al, havenbedrijf reageert goed. Uh, de minister moet nog, uh, moet nog volgen. Uh, uh, uh, uh, uh, met angst en beven krijg je de toekomst tegemoet, die minister natuurlijk. Of uh, denk je er wel positief? Ben je nou, positief gestemd? Ik moet zeggen, minister Schulz is wel een minister die open staat voor andere ideeën. Ik zeg niet dat ze het morgen zal overnemen. Maar ons eerste belang is dat het debat over beprijzing weer uh, gevoerd gaat worden. En dat binnen enkele jaren toch weer gekeken wordt naar... Al dan niet regionale beprijzing, waardoor je de files op een andere manier oplost dan alsmaar meer asfalt. En juist regionale beprijzing kan een eerste stap zijn in het beprijzen van steeds grotere gedeeltes. Precies, dat, dat is onze op oproepen ook aan Jules. Probeer nou als experiment in de regio Rotterdam, het havenbedrijf Rotterdam staat erachter. Eh, ook Balieu, de wethouder van Rotterdam, zegt nou ik wil het wel onderzoeken. Laat die regio dat nou onderzoeken en dan kun je het altijd opschalen naar heel Nederland als het goed werkt. Dankjewel, Willem Vraag van Milieudefensie. Waar, woon jij hier ergens op deze kaart? Of, uh... Nee, ik woon uh, als je meer naar het oosten gaat richting Utrecht. Dus ik woon eigenlijk aan de andere kant van het Groene Hart. Ja. Maar ik wil natuurlijk met de fiets vanuit Utrecht door het Groene Hart helemaal naar Rotterdam kunnen. En uh, ja, dan moet het wel open blijven. Ja, oké, okay. kijk, we lopen even richting Mijn uh, hier. Kijk. kijk, dit is hier zoetewouden dorp voorschoten. Ja, hier houdt de kaart op, want Leiden staat er, Leiden staat er net niet op. Dat is, waarom is het nou hier afgeknipt? Ja, ja, ja, ja. We moeten ergens stoppen. We, we moeten ergens stoppen, maar uh, volgend jaar gaan we door naar jullie. Rekening. Volgend jaar okay? gaan we door. Kijk, dat is heel <laughs> erg mooi. Ja, dat is een belofte. We denk. lopen toch een stukje verder. Ja. Oké, okay, schepeningen lekker. Oh, mensen aan het strand, ja, mensen aan het strand hier. De Russische pianist Vladimir Ashkenazi speelde de wals nummer 11... in gesgroot van de Poolse communist Frederik Chopin. Groen als gras, dat is de titel van een serie die we de komende weken gaan uitzenden. Onze jongste medewerkster René Koger gaat daarin op zoek... naar jongeren die actief met het milieu bezig zijn. Vandaag de aflevering Mag het licht uit... De Nederlandse nacht is al lang niet meer echt donker. Bijvoorbeeld door de vele verlichte etalages in steden. En dat is jammer, vinden de medestanders van Jongeren Milieuactief. Zij maken s'nachts inspectietochten door verschillende steden... om te checken welke ondernemers zijn vergeten de stekker uit hun verlichting te trekken. René Koger fietst met Emma Daniels en Kimo van Dijk door Nachtelijk Utrecht. Dit is eigenlijk de eerste slachtoffer, hè? Waar we nou staan... Slachtoffer, dat hopen we dan maar. Wat is dit uh, voor gebouw? Wat, wat, wat zien we nu? Uh, ja, er staat iScan op. Oogzorgkliniek. Dus ik geloof dat ze dat uh, goed belicht willen hebben. Maar ja, s'nachts vinden wij dat een beetje overbodig. Dus uh, wij gaan hun een brief schrijven binnenkort... waarin dan op zijn minst staat dat ze bijvoorbeeld na 10 of 12 uur s'avonds... het licht uit zouden kunnen doen of kunnen dempen tot een bepaald niveau. En dan hopelijk op die manier energie besparen. Want dat is het idee, hè? Dat gaan we doen. We gaan... Uh kantoren of panden zoeken die uh, het licht laten branden, onnodig? Zoveel mogelijk bedrijven inderdaad overhalen om uh, hun licht uit te doen. Wat voor panden uh, vallen daar dan onder? Zijn het ook winkels of zijn het alleen kantoorpanden? Of... Ja, wat mij betreft ook winkels. Alle bedrijfspanden, dus zowel kantoren als bedrijven. Wel hebben we zelf gesteld van etalageverlichting is oké, okay, in puur de etalage dan, of gewoon naamsverlichting is ook oké. Okay. En waarom is dat oké? Okay? Omdat we kunnen begrijpen dat mensen daar reclame mee maken en... Je snapt ook als je zelf door een stad fietst, dan denk je van: oh ja, hier zit de gamma, dat onthoud ik even voor de volgende keer. Dus dat heeft eigenlijk nog een functie? Ja, terwijl licht in een winkel aan laten branden of panden die niet monumentaal zijn van buitenaf beschijnen, vind ik lichtverspilling of energieverspilling, lichtvervuiling. Hey, jullie baseren jullie op een onderzoek toch? Van natuur en milieu? Dat klopt. En uit het onderzoek blijkt inderdaad dat meer dan 85% van de Nederlanders zich stoort aan uh, bedrijven die s'nachts het licht aan laten staan. Ik zou zeggen, laten wij op de fiets stappen en eens gaan kijken. We gaan nu door twee drukke winkelstraten en dan gaan we daarna wel langs een aantal kantoren... waarvan Rudolf dacht dat daar wel eens uh, licht zou kunnen blijven branden. Er ontstaat nu al twee strijd eigenlijk, hè? We staan hier voor een kapper. Ja, ik zie wel wat, wat licht branden, hè? Een beetje sfeerverlichting eigenlijk. Is ja, dat, is het dat is de sfeerverlichting Verlichting, inderdaad. Ik denk dat daarom dat we een beetje ruzie hebben nu. Maar ik vind het zelf wel erg ik sfeervol. Ik vind het wel stelvol, hè? Ja. ja. Maar dat kan het nou wel of niet? Het is al nodig, zou ik zeggen. Want ja, de, de naam staat buiten. Bolwerk, kappers. Ik zou zeggen van binnen hoeft het niet verlicht te zijn. Maar het maakt het wel mooier. We schrijven hem toch op. Of niet? Ja. Ik schrijf hem op. We sturen hem gewoon een brief. En uh, met de suggestie daarin om bijvoorbeeld na 12 uur s'nachts het licht uit te doen. En er zijn op zich al succesvolle resultaten meegeboekt. Onder andere in Amsterdam is er een groot project geweest vanuit de gemeente. Dus uh, wij hopen iets dergelijks te bereiken alleen dan over heel het land. Maar als die brief nou niet werkt, dan... Uh... Dan uh, gaan we proberen op andere manieren actie te voeren. In elk geval komen ze op de website in negatief daglicht te staan. Gaan we ze vaker aanschrijven, mailtjes sturen, langs. En uh, desnoods trommelen we een groepje actievoerders op om met hun vervolgens naar de directie te stappen. En hoe we dat precies in uh, winkels gaan aanpakken, moeten we nog even zien. We maken een foto en we gaan weer door. We kunnen nauwelijks fietsen of er is alweer een... Uh... Een winkel. Ik weet het, ik ben in een andere stad op pad geweest en toen uh, was dat ook onze conclusie. We hebben weer een onzinnige, een onzinnige lichtverbruiker gevonden. Vaak wordt het argument gebruikt dat uh, ze lichten aanlaten tegen inbrekers. En hier lijkt me al zo'n goed uh, inbrekerbestendig hek op te zitten, dat een licht me overbodig lijkt. Het is niet eens gezellig hè? Het ziet er ja. ook niet uit, nee. Nee, Want ik moet wel toegeven dat ik soms wel knus vind, al die etalages. Vind je niet? Ja, soms sommige lampjes, en vooral van die sfeerlampjes, denk ik ook al van ja, ik snap het wel. En als je inderdaad te langs rijdt en je denkt van oh, ik moet morgen nog een jurkje kopen en je ziet er net toevallig wat leuks hangen. Nou ja, dan heeft het de functie gehad. Is... Het is natuurlijk dubbel erg. We, zijn nu, we staan nu bij de eco-winkel. Dat is Sam. Dat is de meest bekende eco-winkel in Utrecht. Maar Oeh. oei, oei, oei. Het is toch wel ernstig dit? Ja, ik, heb, ik, heb, ik ben nu al een tijdje, valt het me op, omdat ik met dit project bezig ben en ik zie het nu wel vaker. Maar inderdaad, juist ook bij duurzame winkels, of tenminste waar je het niet zou verwachten, zie je het wel terugkomen. Het is toch eigenlijk heel gek dat die, die ecologische winkels dat licht laten behandelen? Ja, dat vind ik wel eigenlijk, want je zou verwachten dat ze ook op dit gebied bewust duurzaam bezig zijn. Is dat ook misschien een beetje waarom jullie dit project hebben opgepakt, dat licht? Omdat dat nog iets is waar niet heel veel mensen mee bezig zijn? Ik denk dat het vrij makkelijk dat er over wordt gedaan, inderdaad. En elektriciteit kost ook niet veel. Dus ja, zo'n lamp aan laten staan kost je misschien een kwartje. Maar bij elkaar opgeteld is dat wel een heleboel energie. Een heleboel kwartjes. En voor hun ook een heleboel geld. Dus ze kunnen er zelf ook nog wat mee winnen als ze meewerken aan ons project. Stuur sturen jullie nou ook goed nieuwsbrieven naar winkels die het wel goed doen. Zoals de Wii hier, die is helemaal donker. Ja, daar hebben we ons voor deze actie niet op gericht. Maar nu we bezig zijn, denk ik inderdaad, van we gaan wat voorbeelden erbij geven van zo kan het ook. Okay, Hé, maar, hey, maar uh, Emma, veel winkels al, maar uh, nog weinig bedrijven. Het nestbankje hier waar we nu staan is ook best wel donker. Weinig kantoorpanden inderdaad. En uh, alle grote bankenkantoren ook allemaal donker. Ja, best netjes, gewoon een naamverlichting, maar verder niet. Opvallend eigenlijk wel. Ja, eigenlijk ook tegenovergesteld aan wat we hadden verwacht. Want je denkt juist kleine winkeliers, die letten daar meer op. En grote kantoren, die maken het niet zoveel uit of ze nou 50 euro meer of minder uitgeven. Maar het tegenovergestelde lijkt, uh, lijkt werkelijkheid te zijn. Wat is de conclusie? Ja, het is dat het bedtijd is. Maar ik zou zo nog twee uur door kunnen gaan. Want ik zie nog zoveel potentiële slachtoffers. Dus uh, er is zeker nog tijd voor een tweede ronde. Ik, uh, ik heb wel behoorlijk wat dingen gezien, ja. Maar gelukkig ook wel twee uh, positieve puntjes. Mm -hmm. Eén winkel waar we langs reden om stipt 11 uur, verminderde het licht, drastisch. En een pand wat we in het begin op de foto hebben gezet, is nu donker. Toch bij maar soort tijdschakelaar of zo, die dan... Uh... Ja, dat neem ik aan en dat vind ik op zich wel een uh, positieve instelling. Dat is ook een van de tips die wij aan bedrijven mee willen geven inderdaad als we contact met ze opnemen. Dit was de eerste uit een serie dus over milieubewuste jongeren. We luisteren nog naar een klein stukje van de Franse componist marcel Lucien Tourné uitgevoerd door harpiste Margit anna Zeus. Onvoltooid verleden tijd op de radio. De zondagse zomerseries van OVT. Negen weken lang Brother Rerata over historische broederparen. Zometeen de broers Geister Karel en Dirk van Hogendorp. En. Attention! Attention! De Gouden Jaren. Bijzondere vondsten uit het VPRO-archief. Genoeg! Meer dan genoeg. Deze week de strijd tussen rokers en niet-rokers. niet rokant niet Nederland gaat over tot actie. De zomerseries van OVT. Het is genoeg. Radio 1. Zometeen om 10 uur. Het nieuws van alle kanten. Afgelopen.